President Obama heeft een medaille toegekend aan een militair die in 1970 in Cambodja is gesneuveld. De man krijgt de Medal of Honor, de hoogste militaire onderscheiding, omdat hij zwaar gewond nog de levens van enkele medesoldaten heeft gered. De aanvraag voor de medaille was 42 jaar geleden blijven steken in het papierwerk. Het weer, wolkenvelden maar ook zon, in het noordoosten kan een buitje vallen, er wordt een graad of 14. Dit was het... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB.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 Cup for New York City in a funky cheap hotel. Cause. nacht Hoewel jij vaak had, Is oh, no. I thought a music could handle